André Kuipers is op weg naar het ruimtestation ISS. Tien minuten na de lancering vanmiddag kon de vluchtleiding constateren dat alles goed was gegaan. Kuipers en zijn twee collega's komen vrijdag bij het ISS aan, waar ze vijf maanden blijven. De treinverkeer in België is al de hele dag verstoord door een staking. De vakbonden hadden voor morgen een staking aangekondigd, maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al een wilde staking. Tot nu toe rijden de internationale treinen vanuit Nederland wel, morgen rijdt er geen tallies naar Brussel en Parijs. In België is morgen een algemene staking van overheidsdiensten. Hans Spekman volgt Liliane Ploemen op als voorzitter van de PvdA. Hij kreeg ruim 80% van de stemmen, veel meer dan de andere twee kandidaten. Spekman zit sinds 2006 in de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighoudt met sociale zaken en asielbeleid. In IJmuiden is een deel van een straat afgezet wegens ontploffingsgevaar. De politie vond in een flat een partij vuurwerk. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld en de politie in IJmuiden heeft een man van 62 opgepakt. Het weghalen van de explosieve materialen kan volgens de politie uren duren. Het weer vannacht gaat het vanuit het westen regenen, morgen is het grijs en valt vooral in het oosten regen. Het wordt negen graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANED. Het is een normale avondspits, er staan twintig files bij elkaar tachtig kilometer, ik noem de files van vijf kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetwouderijn-Dijk 7 kilometer. De andere kant op tussen Rudolf en Zween en 5. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij oost Werf 5. En op de A10 West 5 kilometer bij de Koentenol. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afritberklaar Rodeleis 6. En de A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersing van...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 We'll Zelfs de tijd van het jaar met CFM. CFM. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I right so I can I like how it feels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 I consider the best, <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts like Cardinal Slims or at least a mini Oprah Wait. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there I'm, in I'm like global warming, they think I just started heating things up But, But I've, I've been, been here I travel through time zones, give me some of my vodka and it's on Enrique Iglesias, translation, Enrique Churches, confessional Dile, mamita, dímelo todo, alante tu hombre, yo me hago el bobo So no te preocupes, baby, <laughs> for real Because you gon' like how it feels <laughs>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 En zeker niet van steen. mijn kerst ben ik alleen.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 Nee, zou maken waarheid ik verkeert. verkeerd. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ook dit jaar is de Winterse vijftiger weer. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness,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 fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een groep van 69 hoogleraren vindt dat er geen tweede kerncentrale moet komen in Borselen. In een open brief in NRC Handelsblad roepen ze energiebedrijf Delta op te stoppen met de plannen. Vorige week werd een besluit over een tweede centrale in Zeeland met een half jaar uitgesteld. De hoogleraren vinden een tweede kerncentrale overbodig en een te groot financieel risico...